Verder wil Amsterdam 35 windturbines plaatsen. Amsterdam is de eerste gemeente die zo'n klimaatstrategie presenteert. De gemeente wil in 2040 van het aardgas af zijn. Minister Grapperhaus van Justitie is bereid om met Julio Potts om tafel te gaan zitten. Als ze een regeling kunnen afspreken, dan hoeft er geen rechtszaak te komen. Dat maakt de advocaten van Potts bekend in het televisieprogramma Jinek... De vrijgesproken Argentijnse-Nederlandse piloot wil schadevergoeding. Deze week werd bekend dat het Nederlandse OM de Argentijnse autoriteiten op het idee bracht om Porsche in 2009 in Spanje aan te houden. Na de tweede democratische voorverkiezingen hebben twee kandidaten de strijd opgegeven. Andrew Yang en Michael Bennett haalden zo weinig stemmen dat ze hun kandidatuur introkken. De voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire zijn gewonnen door Bernie Sanders. En wordt op de voet gevolgd door Pete Buttigieg. Ze deden het ook al goed in Iowa. Het gaat een stuk minder met Elizabeth Warren en Joe Biden. Zij kwamen in New Hampshire niet boven de 10% uit. Zeeuwse bestuurders willen rechtstreeks praten met het kabinet... over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Overleg met verantwoordelijk staatssecretaris Visser... leverde gisteren niets op. Volgens de Zeeuwse commissaris van de Koning, Polman, zei Visser... dat ze de verhuizing niet ziet zitten. Polman noemt dat bizar en wil overleg met het kabinet. Het weer vooral in het noorden- en oosten pittige buien... met kans op onweer, korrelhagel en natte sneeuw. In de loop van de dag minder wind, het wordt 5 tot 7 graden. Morgen bewolkt en enige tijd regen en dan wordt het 4 tot 9 graden. Dit was het NLS-journaal. ZFM Verkeersen. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en Knopend Bad het Dorp staat de 6-kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de N207, overnaam de Rijn richting Hillegom, tussen Wouwbrugge en Leimuiden, 10 minuten oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit hoort ook bij hem. Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. This show is a little off the beaten track. En it may be unexpected and surprising. So taste it and enjoy Het geluid van Zandvoort. Dit is ZF. Zandvoort, woensdag 12 januari, wat februari is het al, 79 dagen tot de Formule 1, we tellen nog steeds af. Dit is CFM, mijn naam is Walter Sant en ik ben tot 10 uur bij je. Jeroen zoals altijd hier op 7 in de ochtend 8 over 8 buiten is het 5 graden de zon is al op de wind neemt af en vandaag wordt een goede dag morgen wordt het we weer slecht dus we ga vandaag veranderen buiten maar luister eerst naar 7 want we maken de hele dag muziek voor je en radio oude nieuwe muziek en we gaan even terug in de tijd met deze van Max zal even lekker wakker worden hier is hij. something, something, let me with you, oh baby, so we can kick a little something, something, even though she pays me no attention, all I wanna show is my affection, lose myself inside her remedy, she ain't even checking. Oh, yeah, cool baby. Yes, we can do a little something, something. A little something, something. Make a move with you. Oh, with you. baby. So we can kick a little something, yeah. something. I didn't do you sugar chopping, something. Yeah. Since the certain something, something. something with a cocoa kind of flow, baby. Something, something. En ja heren, nog twee dagen en is het ook Valentijn. Dus denk daaraan, nog twee dagen en is het Valentijn. Mocht je hier een kaart naar ZFM willen sturen, en altijd welkom natuurlijk. Anonieme kaarten zijn altijd welkom hier bij ZFM Gewoon ZFM Tolweg. En dan uh, zijn we heel benieuwd. Gaan we door met Alia, hier bij ZFM, waar het bijna 13 over 8 is. Goedemorgen. Schatje brengt me good, good vibes voor me Schat, ik voel je fijn, breng het hier voor Alia Een volwassen man, dat is wat ik hier zie Ik ben vast aan die man noemt me Sina Schatje brengt me good, good vibes voor Alia No bad energy wil alleen maar good vibes Yeah, yeah, yeah Ben je de per se, heb genoeg van die lies Yeah, yeah, yeah Snap mijn lifestyle, deze nigger is nice met de plan, hij wil me zetten in ijs yeah, yeah, yeah. Hij zegt Alia, ik zie het niet pas, dus ik zeg een bon dia Want slaap, got it, kreeg die vibe van Tina Ik ben zelfstandig, wil die band zelfs zien, ja Ik wil mijn money wit wit, net als Campina Weet je, voelt mijn vibe, ben je wel dat lang tijd Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij Indien in er niet eens, ben je zelfs mijn sunshine Zot ik je vibe. breng het hier voor Alia. De oh awesome voorwijze man dat is wat ik hier zie Ik ben vanstrandend, maar die man noem me Zina. So, je goed, goed vibe voor Alia. So, ik voor je vibe. breng het hier voor Alia. Ik ben oh awesome is wat ik hier zie Ik ben vanstrandend, maar die man noem me Zina. So, je goed, goed vibe. No Baralia. bad energy, maar maar good vibes. Yeah, yeah, yeah. Coca-Cola bottle, ze stopt mijn lifestyle, ik heb geen tijd voor die lights. Ja, ja, ja. Ik zou deze meid willen zetten in ijs Yeah Ja, yeah, ja, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Vertel het me, Tommy, wat je voelt als ik je touch. Vertel me dat je dus, hey, waarom vliegen naar de bocht. Bandia, schatje ben je nu pas in love. Die good vibes is precies waar ik zag. Sunshine. Sunshine. Yeah, yeah, yeah. Blondie, ja, Zot ik voor je vijf, bringe tief voor Alia. Of om ons om ons om ons om ons om ons cool voor Alia. cool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 30 jaar, 30 hem En uh, dankjewel burgemeester. Het was inderdaad erg leuke bijeenkomst afgelopen zondag. Waar we ons 30-jarig bestaan gevierd hebben. Rob Harms heeft zelf de uitzending gedaan, medeoprichter Rob Harms. En heeft echt een hele leuke uitzending gemaakt. Gaan wij door hier op een gewone woensdagochtend. Hoewel we dit op een vrijdag zingen, maar we gaan gewoon lekker door op deze woensdag. Dit is mijn favorite song. Goedemorgen. Ik vind het een leuk liedje. Ja, en op de achtergrond hoor je haar al. Nee, na. Nou, voor onze deutsche gasten. Irgendwie, irgendwo, van. Dat komt natuurlijk ook uit die geweldige serie. En ik ga Dua Lipa erachteraan draaien. Dus dan weet je dat het vast. De nieuwe Dua Lipa. En dan zul je horen dat er heel veel gelijk is. In 1985, irgendwie, ik had wel irgendwann. Ja, het gaat met Dua Lipa, physical. Ja, en dat lijkt erop. Ik weet het niet, ik heb het gestelde gevoel erbij. Het is niet zo stevig, maar dat, dat is het jaren tachtig geluid. Nou ja, je zult het allemaal horen. Hier bij ZFM, waar het bijna half negen is, hier is die Dua Lipa.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 Duolipa, precies half negen hier bij ZFM. En is het is altijd tijd om een wat alternatieve plaat te draaien of een regioplaat. En ik maak Jaap Koper heel blij, want dit komt uit ZFM Alternative. Veline. Ja, en we hopen echt zo dat zij naar het festival komt.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 Eline met een V alleen. En als je het nou leuk vindt, luister dan op maandag en donderdagavond... naar Alternative FM hier op ZFM met Jacob en Marcus Knop. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny. you smiled at me and really eased the pain. All oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one. Shine so sincere, sun, sunny one. Zo gaan we gaan van 1966 weer naar 2019 en weer terug naar de jaren 70. En zo gaan we hem heen en weer hier met de muziek bij ZFM. Op de achtergrond hoor je hem al Saturday Night Fever. Ach, goed, hier zijn de BC's, More than a woman. In een Night Fever and The Beach Is More Than A Woman Ja, en ik weet zeker Dat je die pasjes nog kunt Ook al geef je niet toe Goed Gaan we weer terug naar 2019 Charlie Poet En zo gaan we heen en weer naar het ZFM Waar het 20 voor 9 is I, admit, I was wrong What else can I say, girl Can't you play my head And not my heart I was drunk, I was gone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 You to believe me when i say it only happen once. Hou long hier bij ZFM, waar het kwart voor negen is bijna. Ja, en dan schakelen we even door naar een item van NH. En dat, dat gaat ook over een ZFM-held. Jeroen Koper. Jeroen Koper doet bij ons uh, seerd op vrijdagavond. Maar Jeroen doet ook iets anders. Hij verkoopt namelijk vis. En dat doet hij ook tijdens de storm op de Zandvoortse boulevard. En NH, die sprak gisteren met hem. Dat klinkt zo. Want, uh, ja, zoals je merkt, je staat hier in de car. Je hoort het uh, rammelen misschien van de deur, maar... Ja.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 Yours and yours alone. Every time we need it here, I need you so I can feel your heartbreak. Well, before it will I'll follow all its smithereens and I'll fit them in. Let it be the glitter when you face a stone. Let it be the Dots will answer, Sands will bind us too. I'd do anything for you. Please, please, please, I can live with error. I've crossed the sea before, Or oh, silver waves. You know I'll always keep you safe, Bye. ZFM, zie het, vrijwilliger. Maar ook visverkoper tijdens de storm op de boulevard. Echte held. Ja, en dan komt er net een bericht binnen dat er in Amsterdam een bombrief ontploft is. In een bedrijfspand. En in de Sloterdijk. Nou, hopelijk loopt dat goed af. En eh, mocht je een rare brief krijgen, maak hem niet open. Ondertussen gaan wij gewoon door met muziek. En je hoort op de achtergrond al, The V, Sleeping Stone. Hier is ze.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 Tapping Stone, plaat die je niet zo vaak gehoord, maar wat is die mooi hier bij ZFM. 8 voor 9, ja, Langzaam gaan we richting de klok van 9 uur. Dan nemen we nog even de outcast mee, misschien nog een ander plaatje. En zo vullen we bij de ochtend hier bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Ready for action, nipping in the bud, we never relaxing. outcasts cast is everlasting, not clashing, not at all. But see my want to do a little acting. Now that's for anyone asking, give me one Drip, drip, drop. There it goes—an orgasm. Now you c out the side of your face. We tapping right into your memory bank. Thanks. So click of the ticket. Let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat rattling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass bass? But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass bass? s like all, right, all right. The girls all pause with glee Turning left, turning yeah. right All they looking at me When I was looking at this They're there on the well, Now they got me in the middle Feeling like a man Especially the big gub, big guzzly, love too, no discrimination, this squirrel So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat, you big freak Skinny, slim women, got the c***o within them, you can them, lift them Them, give them something to remember, hell yeah, out timber, when you fall to the top shop. Take a deep breath and exhale, your ex-male friend, boyfriend was boring his head Well let me listen to the story you tell, he can make moves like a person in jail On the low, all that, En er is een cast hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. Ja, nog één plaat dan voor 9 uur. Beyoncé? Ja, Beyoncé. Daar is ze. En dan ben je altijd buiten adem, maar als je deze plaat gehoord hebt... Tenminste, ik wel. Goed. Op de achtergrond hoor je de vijfde van Beethoven. Dat is ook de enige wat ik ken. Want ik weet helemaal niets van klassiek. En uh, weet jij wel iets van klassiek? Dan, uh, dan ben je van harte welkom bij ZFM. We zoeken namelijk iemand die mee wil draaien in ons klassiek team. Dat betekent dat op zondagochtend we altijd een klassiek programma. En uh, ja, hoe fijn als daar iemand bij komt. Specialisme opera, operette, klassiek... Wat je maar wilt. Dus in ieder geval niet dit. Maar gewoon het echte werk. Wil je dat doen? Wil je dat bij ZFM doen? Je bent van harte welkom. En meld je dan. Kijk op de site. en zfm.nl. En dan is het nu bijna 9 uur. En dan zie ik je zo weer terug naar het nieuws... met De La Sol. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 9 uur.